Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspet Grutekke en Thijs van den Brink. D66 wil een eind maken aan het gebruik van plastic tasjes, maar is dat geen betutteling? En is het toeval dat veel profvoetballers in Italië de spierziekte ALS krijgen? Nu is het NOS Journaal met Dorot Meegens. In De rechtbank in Breda is bij de behandeling van een ecstasyzaak geschoten. Dat gebeurde op de publieke tribune. Politie meldt dat er niemand gewond is geraakt en dat één verdachte op de vlucht is geslagen. Advocaat Yehudi Moscovic was in de rechtszaal. Ik was net klaar met pleiten. Mijn confrère had het overgenomen. Die was van 10 minuten bezig.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 De jongens die werden betrapt door een wandelaar. De politie zag later dat van 10 tot 20 graven... vazen, bloemstukken en grafornamenten waren kapot gemaakt. Ook zijn graven besmeurd met frituurvet. De jongens komen uit de Duitse Emmerich, net over de grens bij Serenberg. Ze zijn meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt of de verdachten ook iets te maken hebben... met eerdere vernielingen in de regio.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 Volgens de rechter heeft de examencommissie daar geen bevoegdheid voor. Alleen een examinator mag dat en die heeft dat niet gedaan. De oud-studenten had ook een schadevergoeding geëist en die is gedeeltelijk toegewezen. Het weer geleidelijk trekt de buiige regen weg. In het westen en noordwesten kan de zon even schijnen en het is 11 graden. Vanavond in het noordwesten en noorden nog wat buien en morgen houdt het wisselvallige weer aan. Helene de Geest met de situatie op de weg. Er staat één file en dat is op de A7 van Horenaarzaandam. naar Zaandam. Tussen de afrit A. van Hoorn en Purmeren, drie kilometer. Komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Zometeen en dit is de dag, de directeur van de stichting ALS. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekeren. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim...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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Dit is de dag waarop Europa komt met een voorstel om plastic tasjes te verbieden. D66-Europarlementariër uh, Gerben-Jan Gerbrandy, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u kunt mij verstaan. U bent daar voorstander van, van zo'n verbod hè. In Nederland krijg je al niet meer een standaard plastic tasje bij de kassa. Doen we het toch nog niet goed genoeg volgens u? Nee hoor, um, er worden jaarlijks in heel Europa zo'n 100 miljard uh, plastic tasjes uh, gaan er over de toonbank. En daar uh, verdwijnen er zo'n 8 miljard verdwijnen op straat, in het water, uh, in het milieu enzovoorts. Dus dat is een groot probleem. In Nederland zijn het er zo'n miljard uh, die op die manier over de toonbank gaan. Dus uh, ook in Nederland is het gebruik van uh, plastic tasjes nog altijd heel groot. Gisteren werd op de tribune van AZ een groot spandoek ontrold... om een hart onder de riem te steken bij profvoetballer Fernando Rixen. Riksen vertelde vorige week dat hij de progressieve spierziekte ALS heeft. Erik Nolet van de stichting ALS. Dat klinkt misschien wat raar, maar u heeft opeens wel een droomambassadeur erbij. Ja, ik zit daar dubbel in. In de eerste plaats natuurlijk omdat iedere ALS-patiënt er één te veel is. In de tweede plaats omdat het een persoonlijk drama... voor, voor, voor Fernando zelf en zijn familie is. En in de derde plaats omdat wij toch wel weten dat iedere, iedere vorm van aandacht een goede is... willen we heel graag vragen aan hem. Dat hebben we inmiddels ook al gevraagd. Of hij ons wil ondersteunen, wil helpen, wil meevechten... om deze ziekte de wereld uit te krijgen. Ook hier aan tafel EO-directeur Ayan Lok... die net terug is van een bezoek aan Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten... en de Amsterdamse jongerenwerker Ibrahim Wijbenga... die moslimjongeren ervan probeert te weerhouden om in Syrië te gaan vechten. En live muziek is er vandaag van Denny Vera. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of bezoek onze website DIDD. 260 plastic tasjes per persoon per jaar. Tasje erbij. Ik vind gewoon je eigen tas kan meenemen in plaats van die kleine tasjes. Wilt u een tasje? Katoenen tasjes. En dat gaat uitstekend. Een tasje kan 35, cent. Snijd ook niet zo in je vingers. Ja, Weber die die Europarlementariër voor D66. is maar even de feiten. Wat stelt de Europese Commissie precies voor? Nou, De Europese Commissie stelt geen verbod voor. Zoals u net in de inleiding zei, wat de Europese Commissie wil... is dat uh, het aantal uh, plastic tasjes wat we in de Europese Unie gebruiken... dat dat echt heel fors omlaag gaat. Uh, ze hebben het zelf over zo'n 80% reductie dat dat mogelijk is. Um, wat zij vervolgens voorstellen is uh, dat de lidstaten zelf bepalen hoe ze dat doen. en Dat kan via een verbod, dat kan door een heffing op tasjes... dat kan op andere manieren. Dat is vrij aan de lidstaten... Zolang ze maar de forse reductie halen die de Europese Commissie voor ogen heeft. Ja, want ik dacht altijd dat plastic tasjes tegenwoordig aardig hip zijn... en dat die wel afbreekbaar zijn en zo. Dat is niet het geval? Nou, zelfs uh, biologisch afbreekbare tasjes... die kan je niet zomaar in het bos gooien of uh, in het water. Uh, die worden eigenlijk alleen maar goed verwerkt... als die uh, bij een afvalbedrijf terechtkomen. En dan natuurlijk op een andere manier... dan uh, gewone plastic tassen uh, verwerkt worden. Dus het is een uh, illusie om te denken dat biologisch afbreekbaar betekent... dat je het gewoon lekker in het bos kan gooien. Ja, maar de zakjes die je krijgt in de supermarkt, zijn die afbreekbaar? Nou, het merendeel niet... Um, en het is overigens niet alleen de supermarkt. Hè. Ga naar de markt op een, uh, op een zaterdagochtend. En de uh, kans is groot dat je met tien van die kleine dunne uh, plastic tasjes terugkomt. En dat gaat natuurlijk niet alleen maar om wat wij in Nederland gebruiken. Het probleem is uh, enorm. Uh, Zo'n 70% van het plastic afval wat in uh, bijvoorbeeld de Noordzee drijft... dat zijn die plastic tasjes. En zelfs op de meest desolate plekken op deze uh, aardbol... Uh, vind je bijna geen vogel of vis meer... waar niet stukjes plastic in terug te vinden zijn. En hmm. ja, voor een groot deel komt dat ook door het wereldwijde gebruik... van die plastic tasjes. Ja, dus u zegt, om die reden steunen wij dit voorstel van de Europese Commissie? Ja, dit is nou typisch zo'n uh, milieuprobleem... wat we vrij makkelijk kunnen, uh, kunnen oplossen. Kijk, de tasjes die eenmaal in het water liggen... dat is heel moeilijk om daar wat aan te doen. Je kan ze er niet uitvissen... Ze lossen op in hele kleine deeltjes en uh, eindigen dan in, uh, in dieren. Maar wat we wel kunnen doen is voorkomen dat er nieuw plastic in zee komt. We kennen allemaal de verhalen over plastic soep. Over drijvende plastic eilanden uh, op de oceanen. Nou, als we dat willen voorkomen... dan moeten we zelf veel en veel minder plastic zakjes gaan gebruiken. Ja, even hier aan tafel. Meneer Wijmiga, krijgt u vaak plastic zakjes in de supermarkt? Of op de, op de markt of ergens anders? Ik vraag altijd naar. U vraagt altijd ja, ik vraag naar ik altijd. Naar, ik wil een plastic zakje. Ik wil een plastic zakje, dat kost me dan 20 cent of zo. Ja, Daar dat, dat schieten we niet meer op, meneer uh, uh, Gebrandi. Als we allemaal blijven betalen, dan is het probleem nog niet opgelost, toch? Nou, dat valt mee. Want uh, ze hebben in Ierland hebben ze een uh, aantal jaren geleden zo'n heffing ingevoerd. Daar moet je dus betalen. En dat heeft tot een vermindering geleid van 98 procent. Dus dat is gigantisch. Op het moment dat mensen moeten gaan betalen, al is het maar een klein beetje dan uh, ja, zijn mensen in één keer wel bereid om, als ze van huis uh, naar de markt gaan... om even een eigen boodschappentas mee te nemen. Sommige mensen. Oh, Meneer uh, wijmega dus niet. Anja Lok, hoe zit het met jou? Nee, maar zelfs, zelfs in Washington. Hè, de, de Amerikanen worden toch wel gezien als de grootste uh, verspillende consumenten van de, van de wereld. Er was een vijf cent uh, heffing. Mm -hmm op plastic tasjes heeft ertoe geleid... dat het van 22,5 miljoen tasjes per jaar naar 3 miljoen ging. Okay, dus dat, dus dat is echt een radicale vermindering. Ja, ook? Lok? Ik neem altijd een zo'n grote boodschappentas mee... waar heel veel boodschappen in passen. Alleen ik merk zelf bijvoorbeeld op Schiphol... waar ik net van kom dat iedereen daar loopt met die and, buy-and-fly tasjes... En die krijg je gratis, dus dat gaat ook wel heel makkelijk. Dat ja. zijn goede, stevige tasjes, dus die pak je ook makkelijk aan. En in de supermarkt het fruit, dat doe je niet in zo'n grote tas, neem ik aan. Nee, maar daar liggen dan altijd uh, papieren zakken bij en dan kan je het instoppen. En okay. dan gaat het ook prima in je tas. Ja. En u? Voor mij geldt het al, wat ik doe, is, is structureel weigeren om plastic tassen te krijgen. Tegenovergestelde van meneer Wijmerga, ja. zeg maar. die vraagt er altijd om, u zegt ik wil niet. Nee, ik maar neem, u heeft dan ook ik, altijd iets bij u? Ik heb bijna altijd iets bij me, En als ik het niet bij me heb, dan neem ik het los mee. Dat is best moeilijk als je appels 17 handen? appels nee. mee moet nemen. Als ik boodschappen ga doen, dan heb ik altijd die overgrote tassen... van, uh, van de bekende supermarkten bij me. Oh ja. Ja. Uh, meneer uh, Wiebrandi, uh, moet echt Europa dit doen? Um, ja, en om de volgende reden... Um, kijk, allereerst, het is echt een heel groot uh, vervuilingsprobleem... wat dus makkelijk op te lossen is. Um, en dan uh, vind ik het van groot belang dat we daar iets aan doen. Het andere is, en dat is de reden waarom Europa hier zeker aan zet is... Um, er zijn een paar lidstaten die hebben al maatregelen genomen... En uh, die maatregelen die worden uh, momenteel voor de rechter worden die, uh, bevochten, want dat zou uh, tegen de interne markt zijn. Wat voor maar de maatregelen zelfs zijn de lidstaten dat? die. Nou, bijvoorbeeld een heffing. Uh, Italië heeft een verbod op niet-afbreekbare uh, tasjes. En uh, er zijn nu landen die, uh, die willen graag ook zoiets gaan doen. En die zijn er heel bang voor dat dat juridisch dan niet houdbaar is. Hmm. Dus. Ook alleen daarom al moet de Europese Commissie uh, nou ja, de, de juridische basis uh, neerleggen. Om het lidstaten mogelijk te maken om dat grote probleem van die grote hoeveelheden plastic tasjes aan te pakken. Ja. Op Twitter wordt gezegd dat het produceren van plastic tasjes en zakjes is milieuvriendelijker dan het produceren van papieren tassen. Klopt dat? Nou ja, dat, dat ligt er natuurlijk helemaal aan waar dat tasje verdwijnt. Um, nee, het, op het ik heb het dat over dat de productie je... nu. De productie, nou dat valt ook te bezien. Kijk, um, het, het zijn in wezen drie vliegen in één klap. Eén heb je de vervuiling, twee veel lagere CO2-uitstoot... en drie, je verbruikt veel minder grondstoffen. Plastic tasjes worden uiteindelijk van olie gemaakt. Dus als we dat niet meer doen, dan scheelt dat ook. Maar dat zie papieren zijn... tasjes worden van bomen gemaakt, denk ik. Ja, maar die kan je eindeloos recyclen, dus dat, uh, dat is op zich niet zo slecht. Waar het alleen wel om gaat, is dat we nou niet moeten uh, overstappen in één keer op andere uh, producten die we ook daarna meteen weer weggooien... hoe moeilijk is het om er even aan te denken dat je een tas van huis meeneemt? Ja, ik doe mijn best, en gaat, ik vergeet oh, het dit... wel eens. Iedereen, denk ik. Dat kan, dat kan. En dan kunt u hem kopen. Dan krijg je dus ook het principe dat de vervuiler betaalt. Dat klopt op zich ook. En de praktijk leert dat op het moment dat je gedwongen wordt... om daarvoor te betalen, al is het maar weinig, uh, dan werkt het. Ja, meneer Gabandi, Europa is niet heel populair. En dan gaat u zich ook nog met de tasjes bemoeien. Dat gaat niet helpen, toch? Voor de populariteit. Dat nou, zou het in ieder geval. niet weten. Kijk, um, uw. Uh, uh, uw... Uh, uh, sorry, de EO, die uh, zendt ja. hele populaire. Ja, omroep. <laughs> uw omroep. Ja, Sorry, ik moest even zoeken naar nee, het woord. Uw, uw omroep zendt hele populaire BBC-natuurfilms uit. Dan zitten mensen zitten bijna met tranen in de ogen te kijken naar hele kleine vogeltjes, die uh, waar weet ik veel wat allemaal mee gebeurt. Als dan het enige wat je zelf daaraan kan bijdragen. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat die vogeltjes doodgaan... door plastic in hun maag. Als dat betekent dat je even van huis moet nadenken van... wacht even, ik moet even een boodschappentas meenemen... voordat ik naar de markt ga... Hoe moeilijk is dat? Ik ben ervan overtuigd dat miljoenen mensen, miljoenen mensen bereid zijn om dat te doen. Omdat dit een heel duidelijk probleem is. Dit is geen burgertje pesten. Daar houden we bij D66 sowieso al niet van. Oh. Dit is geen, geen burgertje pesten. Dit is een heel duidelijk, makkelijk oplosbaar milieuprobleem. Ja, en dan het, vind ik dat we dat ook moeten doen. Volgens mij duurt dit debat al wel twintig jaar, toch? Ik kan me herinneren, in mijn studententijd speelde het al. Dat, nou, is, dat is nu lang geleden. 25 jaar geleden. ja. Dus als het dan zo makkelijk nou ja, is... En ik heb dezelfde onrust. Daarom uh, ben ik al twee jaar bezig om de Europese Commissie uh, aan te sporen... om eindelijk eens een keer met een uh, voorstel te komen. Dus daarom uh, werd ik vanmorgen heel blij wakker. Want eindelijk is het zover. En kunnen we dit inderdaad makkelijk oplosbare probleem... kunnen we nu eindelijk aanpakken. Maar dat moet de Nederlandse overheid dan gaan doen. Van wie verwacht u nu concreet actie? Nou, uh, dit... Deze voorstellen van de Europese Commissie... dat is een wijzigingsvoorstel van wetgeving die al bestaat... Uh, die geeft dan vervolgens aan lidstaten de opdracht om daar werk van te maken. Dus dan is uh, het Nederlandse kabinet is dan aan zet om maatregelen in te voeren... waardoor het gebruik van uh, dit soort uh, lichte uh, plastic zakjes... ook in Nederland omlaag gaat. 1 januari 2015, is dat haalbaar? Dat is zeker haalbaar. Kijk, dit, uh, het zijn de lidstaten die uh, vorig jaar ook zelf gevraagd hebben... om voorstellen op dit gebied. Mede doordat bepaalde lidstaten dus niet verder kunnen... Uh, door juridische onzekerheid. En in het Europees Parlement ben ik er ook van overtuigd... dat ik hier vrij makkelijke meerderheid okay. voor kan krijgen. Dus dan kunnen we vrij snel tot echte wetgeving uh, overgaan. Nou, gaan we doen. En meneer Wijmega blijft gewoon betalen voor zijn zakje. Ja. Nou, wij gaan naar uh, live muziek. Danny Vera, jij vormt uh, met je muzikanten sinds 2009 de huis. Bent van het succesvolle tv-programma Football international en als jullie daar spelen dan gebeurt er altijd wat. Laten we even luisteren. Muziekje, heerlijk. Komt ie! Maar, ja, maar we hebben natuurlijk wel kans om een... Dat zouden ah. we toch niet meer doen? <laughs> <laughs> niet als ik aan het woord ben, hè? Danny Vera, dames en heren, ja. Kappertje Danny zie ik. Ik heb het tegen een tondeus aangelopen. Ja, ik zie het. Ja. Het is een beetje onrustig in de band. Ja, is staat een beetje zo, van, die, ja. van die kleine meisjes een beetje te lachen, zeg. Muzikanten hier, hoor. Ja, nee. Hou je vast, een dames en problemen. heren. Ja, ga maar, Danny. Ik vind wel, het wel dat spannend. jullie een beetje te veel lullen. Je moet meer ruimte maken voor deze fantastische man. Fucking is jas, yes. Danny Vera. Nou, Danny Vera, jullie spelen niet alleen maar een paar liedjes... maar de show leunt voor een groot deel op jullie, kun je wel nou, zeggen? Oh, dat lijkt ja. een beetje overdreven. Een beetje denk... overdreven? Ja, ik denk het wel, ja. Goed, de hebt... show leunt, denk ik, op uh, drie, vier grappige mannen. mannen aan tafel. En mannen wij tafel. zijn een leuk behang om uh, Ja, een nieuwe decor. cd uh, heb je gemaakt, Distant Rumble. Wat is het voor een album? Het is mijn vijfde album en uh, ik uh, mag dit keer op het Excelsior label uitkomen. Dus daar ben ik wel erg trots op. En, uh, het is een mooi label van Nederland, Triggerfinger en Tim Knol zitten daar. En uh, ik daardoor ook dus. En uh, mijn vijfde album, en het is uh, een beetje een rock'n'roll rock plaat slash singer-songwriter geworden. Oké, okay, waar gaan wij naar luisteren nu? Uh, titeltrack uh, ik doe er twee toch vandaag ja, ja, niet, ja, achter ja. Niet, niet achter elkaar nee niet achter elkaar nee joh dat en geen uh, muziekzender ja maar we... zeggen. Nee, maar ik werk voor commerciële televisie oh, ja. weet je we hadden <laughs> maar een minuut want dan sappen de mensen weg nee je dus mag een dat. heel nummer spelen wat gaat het worden oh een hele ja netjes uh, de titeltrack van het album Dustin Rumble I've been waiting for a long, long time I won't give up, I won't back down in the darkest night I can see a light Cause I've been through harder times I know what to do if I ever fall behind I'll just get back in line Hear the distant rumble. Here it go on and on. It's sometimes hard to believe. The storm is passing over. It won't rain down on me. The storm is gone. But can you hear the thunder roll? Oh? Can you hear the thunder roll? Oh? This rumble. Blinded by the brightest light Oh, how I looked for darkness Still I couldn't find Just a peace of mind. The darkest hour at the end of night It's the purest black that you will ever find That's how I felt inside Till I heard the rumble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 Till I heard the rumble, here it go on. Danny Vera, Distant Rumble en straks nog een nummer. Afgelopen week vertelde oud profvoetballer Fernando Rix op televisie... dat hij de progressieve spierziekte ALS heeft. Voor zover bekend zijn in ons land de eerste bekende voetballer met ALS. In Italië kregen al meer dan tien oud-voetballers deze spierziekte. Hoe zit dat? Vragen we zo aan Erik Nolet van de stichting ALS. Maar eerst gaan we naar de situatie van de vluchtelingen in Syrië. Yo ja, directeur Arjan Lok, jij bent net terug van een rondreis... langs vluchtelingenkampen in landen rondom Syrië. Waar ben jij geweest? Ik ben in Libanon geweest, in Jordanië en in Irak. Ja, en hoe zien die kampen eruit waar je was? Nou, Dat verschilt heel erg per land. In Libanon doet de overheid eigenlijk niks. Daar heb je hele krakkemikkige vluchtelingenkampjes van 10, 20 tenten... Um, in elkaar gezet met, uh, met oude zeilen. Er wordt dan wel een latrine vaak neergezet en een watertank. En heel veel mensen wonen daar in appartementen. In vervallen uh, flatgebouwen, in van die kale betonnen karkassen... waar dan wat gezinnen wonen... die het een beetje hebben afgedekt tegen de wind en de regen. In uh, Jordanië heeft de overheid een paar hele grote kampen neergezet. Ik ben in een kamp geweest waar zo'n uh, nou, zo 180.000 mensen wonen. Stoffig, snikheet in de, winter en, of, in, de, in de zomer en heel koud in de winter. En in Irak is het weer anders. Daar uh, komen de vluchtelingen de Syrische grens over... en worden dan vaak doorgetransporteerd in bussen... naar uh, kampen verspreid over het noorden van Irak. En ik ben daar op bezoek geweest in een, uh, in een kamp van zo'n 2.000, 3.000 mensen... op de grens met uh, Iran. Ja, Nou, heb je die reis een tijdje geleden ook al gemaakt? Was, was er veel veranderd vergeleken met toen? Uh, ik ben er een jaar geleden geweest en een half jaar geleden. En uh, wat mij heel erg opvalt, is dat een half jaar geleden dachten de mensen nog nou, als het nou nog zes maanden duurt, negen maanden duurt... maar dan is het echt wel afgelopen. En nu heb ik niemand meer gesproken die dat zei. Iedereen zei van nou, dit gaat gewoon nog tien jaar duren. En dat betekent dus ook dat die humanitaire ramp die daar zich afspeelt... dat die gewoon nog, eh, nou, daar kunnen we nog jaren programma's over blijven maken... Ja. om het maar heel cru te zeggen. Ja, ja, maar dat zit. heeft veel te maken met de situatie in Syrië zelf... waar als dat nog steeds zit. Ja, ik denk dat het alles met de reactie op die gifgasaanval heeft te maken. He, daarvoor hadden de mensen het idee van het westen gaat een keer ingrijpen. Het wordt een keer zo erg dat ze wat gaan doen. Nu wordt dat uh, op een uh, VN-manier opgelost. Uh, ingrijpen is heel ver weg, dus moet het land het zelf oplossen. En daar is uh, de balans zo dat geen van de partijen het kan winnen. De gruwelijkheden toenemen, uh, de verhalen in Ernst alleen maar toenemen. Uh, de angst groter wordt en er steeds meer mensen zullen vluchten. Ja, laten we even luisteren naar wat ontmoetingen die jij had. Jij sprak bijvoorbeeld een vrouw met een kind van een half jaar oud. En uh, dat, dat had zij verloren door een bombardement. Uh, jij vroeg haar om iets over dat kind te vertellen. Ze saying that she was a very happy baby. She was so funny. She used to smile to anyone in the street, to any stranger. Ze used gewoon crying, just she wants to see her father. Do you often think back of her? Kunnen dat ze denkt She's saying, of course, she thinks about her and every time that ze is een meisje. En haar leeftijd. Ze denkt altijd: waarom heb ik mijn kind verloren? Waarom ben ik toen Arjan, wat vertelde deze vrouw en jou? Dit is uh, Wisal, een, uh, een jonge vrouw van 23. Hij woonde een half jaar geleden in Syrië. Uh, op een uh, slechte dag viel er een bom uh, op haar huis. En op de drie huizen daarnaast. Twee familieleden verloren en haar dochtertje van zes maanden. Ze heeft nog één zoontje van een jaartje. Nou, dat is natuurlijk gewoon dramatisch. Als je je iets inbeeldt van wat dat is voor een moeder... om op zo'n manier je dochtertje te verliezen. Zij heeft haar man gesmeekt. Kunnen we nu dan alsjeblieft vlieg, vluchten? Want ik heb nog één zoon en die moet in leven blijven. Haar man wilde eerst niet zijn. Vier keer verplaatst in Syrië zelf... Op, op vlucht naar een veilige plek. En drie maanden geleden heeft zijn man overtuigd dat ze de grens over zijn gegaan met Jordanië. En ze woont nu in zo'n kaal appartementje. Uh, klein, komt gewoon uit een. Kijk, het zijn geen, geen uh, vreemde mensen. Ze, ze, ze woont in een goed huis. Ze had, uh, ze had alles wat, daar, uh, wat ze maar wilde: een televisie. Ze had een zwembad achter in de tuin. Mm. Het, zijn geen, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Ja. En. Uh, Verdriet is ook wel waar ze geen zwembad hebben, he? meneer Nolet. Nee. nee hoor. Nou, als je in Syrië zou wonen, zou je ook zo'n klein zwembadje nou, ja. neerzetten. Ja, okay. Ik was vlak vlakbij de zee zeggen. is meer dan genoeg. Ja. Kijken. Ja. Ja. Dit, dit, dit was in Libanon. Uh, we gaan ook even luisteren. Of dit was in uh, Jordanië. In Libanon sprak jij uh, ook een vrouw. En die was daar alleen met haar dochters. Haar man en haar zoons had ze achtergelaten. En je vroeg haar waarom, waarom zij alleen haar dochters mee had genomen.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 ja, dit, was een, we kwamen de, uh, dit is in de BK-vallei, in, uh, in het noorden van de BK-vallei in Libanon. Uh, daar kwam een gezin net aan, diezelfde ochtend, uh, met een, uh, een, uh, een geleende auto. Uh, er kwamen zes mensen uit, uh, deze vrouw met haar dochters en nog wat andere mensen. Hadden heel lang gewacht uh, om te vluchten, uh, maar voelden nu dat de druk van de jihadisten zo toenam in haar gebied... Uh, en het, het misbruiken naar de verkrachtingen van vrouwen. Daar hoorden ze heel veel verhalen over. En ze kende ook iemand die het was overkomen. Dat ze voelde van dit is het moment om te gaan. Ja. Uh, ze heeft haar man en haar twee zoons achtergelaten. Uh, die past ook gewoon niet in de auto simpelweg. Uh, die zullen later nog wel volgen. Hopelijk. Maar zo tref je dus uh, gewoon op een goede zondagochtend uh, vrouwen aan. Uh, de wanhoop in de ogen. Uh, ja. Drie tassen bij zich. Uh, een vrouw met twee dochters tussen de, nou wat zal het zijn, 15 en de 18. Ja. En, uh... Nou gaat de discussie in Nederland heel erg over opvang van mensen in, uh, in de regio. Niet hier, in Europa. Wat jij beschrijft is een tamelijk uh, basale opvang daar. -ho -ho -ho -ho Hoe zie je dat? Is er, is er voldoende opvang in die regio mogelijk? Of moeten we toch ook in Europa bijspringen? Nou, dat is een hele ingewikkelde politieke kwestie ook. Kijk, iedereen die ik daar heb gesproken, die heeft gezegd... ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik hier ben. Het is hier slecht, maar ik ben hier veilig en dat is het eerste waar ik voor ga. Uh, in Libanon zijn de omstandigheden slecht en de overheid kan heel weinig. Dus daar moeten we uh, als rijke westerse landen gewoon hulp geven. Uh, in Irak zit heel veel geld, want de olie komt daar zo uit de grond. Uh, daar zijn heel veel mogelijkheden dat de mensen zelf ook iets doen, dat de overheid iets doet. Maar daar zijn ook hulporganisaties nodig. Uh, in Jordanië zijn de omstandigheden slecht in de kampen. Maar ik denk wel dat, kijk mensen vinden het wel een stuk prettiger dat ze in de omgeving zijn van, van dorpsgenoten... van landgenoten, dat ze de taal spreken, dat ze uit de voeten kunnen. Uh, ik denk dat je er ook niet gelukkig van wordt... als je hier driehoog ergens uh, achter in uh, en de IJssel terechtkomt of zo. Aan de andere kant, als je hier familieleden hebt die kunnen iets voor je betekenen... dan zou ik zeggen, laten we alsjeblieft ruimhartig zijn... en laten we voor die mensen zorgen. Ja. Maar het gaat om zo ongelooflijk veel mensen. Dat moet denk ik wel gewoon in de regio gebeuren. Nou is er deze week de actieweek van het Rode Kruis voor Syrië. Nou is er de laatste jaren altijd wat, wat, wat terughoudendheid... bij Nederlanders om te geven aan dat soort acties. Wat zou je willen zeggen? Nou, geef alsjeblieft. Dat, het ligt zo voor de hand. Maar het zijn. Ik, ik heb hier een tekening meegenomen. Die kreeg ik gisteren in Irak. In dat vluchtelingenkamp. Van een klein jongetje van zeven jaar, Ahmed. En wat zie je daarop? En uh, daar staan twee vlaggen op van het Syrische leger. En uh, de, uh, het Vrije Syrische leger. Ik hield vroeger ook van, van tekenen en van straaljagers. Maar dit is een jongetje van zes. En die tekent uh, vallende bommen. Een schietende tank. En uh, er liggen vijf mensen op straat. Uh, van die primitieve poppetjes heeft hij getekend... waar het bloed uitkomt. Oh. En dat mag een jongetje van zes gewoon niet tekenen. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken... het is ver weg, het is een ingewikkeld conflict en het houdt nooit op. Maar het gaat hier gewoon om Ahmed, het gaat om moeder Wiesal. En die mensen hebben gewoon onze hulp nodig. Dus geef aan het Rode Kruis, ik ben voor EO met de daad geweest... Doe alsjeblieft wat, uh, het hoeft niet veel te zijn... maar laat zien dat het ons niet koud laat dat wat daar gebeurt. En dat gaat dan ook de komende tien jaar door, dat, dat, dat die opvang en dat geven? Nou, misschien wel. Uh, het zij zo. Het, het zijn mensen die uh, vermalen worden door enorme conflicten... maar het zijn gewone mensen. En ieder mens heeft recht op een beetje uh, kunnen leven... en ook om uh, nou dat je gezien wordt door uh, de rest van de wereld. En dat hebben deze mensen hard nodig. Wanneer zijn jouw reportages te zien, nog even snel... Uh, die zijn vanaf uh, 14 november uh, op donderdagmiddag uh, vanaf 5 uur in het programma Geloof op 2. EO met de raad Giro 300-300 onder vermelding van Syrië. De spierziekte ALS staat ineens in het middenpunt van de belangstelling... sinds profvoetballer uh, Fernando Riksen op televisie verklaarde dat hij deze ziekte heeft. Wat is ALS precies? U hoort het zo. Eerst is het tijd voor het NWS Nieuws. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half drie. Hier is Dorad Megens met het NWS-journaal. Het kabinet blijft erbij dat de kosten voor het uitvallen van de Vira voor een groot deel uit de staatskas moeten worden betaald. Minister Dijsselbloem ziet af van de 119 miljoen euro aan dividend die hij als aandeelhouder van de NS zou krijgen. Veel kamerleden hadden kritiek op dat besluit, omdat het geld nu uit het infrafonds gehaald wordt. Dat fonds wordt gebruikt voor de aanleg van wegen, spoor- en vaarverbindingen. Een man die vorig jaar in Best zijn bijna ex-vrouw en haar minnaar... in blinde woede doodstak, moet 19 jaar de cel in. Tegen de man was 22 jaar geëist. Hij betrapte zijn vrouw met haar minnaar in de keuken. Tijdens de ruzie die ontstond stak hij beide met een mes dood. Volgens de rechtbank was het geen moord. In de rechtbank in Breda is bij de behandeling van een ecstasyzaak geschoten. en Dat gebeurde op de publieke tribune. De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt. Eén verdachte is op de vlucht geslagen. In de rechtszaal in Breda werd een drugs- en witwaszaak behandeld. en Er stonden vijf verdachten terecht. En het proces tegen oud-president Morsi is uitgesteld. Tot 8 januari meldt de Egyptische staatstelevisie. Het proces werd vanochtend kort na aanvang geschorst. Omdat Morsi en 14 medeverdachten leuzen riepen. Morsi werd in juli gearresteerd en door het leger afgezet... na protesten tegen zijn bewind. Dat zijn de hoofdpunten. Om twee uur was er één file. Hoe is het nu, John 12. Ik heb nog geen file inderdaad. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat door een ongeluk tussen Afrit Beek en Duiven. Drie kilometer. Bij Duiven is de rechte rijstok afgesloten. <middels> Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag met aan tafel d 66 Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandi, Erik Nolet van de ALS-stichting Jongerenwerker Ibrahim Wijbinga en EO-directeur Arjan Lok. En live muziek, dit half uur van Danny Vera. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website dit is de dag.nu. Oudvoetballer Fernando Riksen vertelde afgelopen week aan de tafel van de wereld Draait door dat hij ongeneeslijk ziek is. Je praat langzaam op die moment. Um, Wat ja, komt dat? Um, op het moment heb ik een beetje last met uh, uh, praten. Ja. Uh, een maand geleden heb um, ik het ziekenhuis uh, uh, gezien met aandacht. Uh, is ja, een, een maand geleden, is bij hem een spierziekte geconstateerd. ALS? Dat hoorde ik je al zeggen. Ja, hij gaat morgen gaat hij naar het ziekenhuis toe om. nog oh man over te praten. en met het ziekenhuis en met de artsen. de laatste hoe het ervoor staat. De dagen daarna kreeg hij massale steunbetuigingen op zijn ziekteonthulling. O, applaus van de tribunes. niet voor de spelers, van nu. Maar, zoals je ziet, voor Fernando Riksen. Heel Nederland bleef met hem mee. Wil Fernando en zijn omgeving namens mezelf en AZ heel veel sterke toewensen de komende tijd. Ze zijn hem in maar niet vergeten. En dik advocaat al helemaal niet. Werkte samen met hem bij de Rangers. In Schotland. daar is het helemaal als een bom ingeslagen. Really, really sad, tragic news. Steun voor hem, van de AZ-fans. Fernando is really, really popular player here. Het is een prachtige baan. Erik Nolet, directeur van de ALS-stichting. Zat u te kijken naar de Door vorige week? Toevallig niet. Nee. Wanneer hoorde u het? Een seconde daarna. En toen? Toen heb ik meteen wel gaan kijken. Ik heb terug, teruggekeken. En wat zag u? Nou ja, een dramatische uh, vaststelling van, uh, van iemand... die in het kracht van zijn leven... in feite het einde van zijn leven heeft uh, te horen gekregen. Ja, wat dacht u toen u het zag? Weer een van de vele voorbeelden. Te veel. Eén van de vele? Ja, er zijn 500 per jaar die in Nederland... En ongeveer 150.000 in de wereld. die dit, deze onheilstijding toe, toebedeeld hebben gekregen. Ja, maar de volgende morgen op kantoor, wat zei u toen tegen elkaar? Nou, dat we heel snel met Fernando in contact moeten zien te treden. om te kijken waar we hem en zijn familie en de omgeving in zouden kunnen bijstaan. Want het was on, ondubbelzinnig duidelijk hoe, hoe zwaar die eraan toe was. Ja, dat klinkt heel nobel. Zijn artsen ja. daar niet toe in staat? Hebben ze daar uw stichting voor nodig? Nou, ik denk dat wij daar een rol in hebben. Dus artsen hebben natuurlijk de behandeling, maar er is ook nog een sociale opvang. Ja. En uh, daar willen we heel nadrukkelijk een, uh, een rol in vervullen. Ja, is dat inmiddels gelukt, dat contact? Jazeker, we, hebben, we zijn aanwezig geweest bij uh, de, het aanbieden van het boek, Vechtlust. Eén of twee dagen later was ja. dat, hè? Ja, ja. En in Nut, op een voetbalvereniging in Nut. waar we uh, wij uitgebreid met hem en zijn familie hebben gesproken. Was u er uitgenodigd of bent u daarbij ja, eigen initiatief? We waren, uh... Nou, we waren uitgenodigd ook door uh, de TV Limburg... om uh, daar maar ook live in. in diezelfde avond uh, een commentaar te geven. Ja. Wat is ALES precies? ANS is een, een aandoening aan de motorische zenuwcellen... waardoor uh, spiergroepen stuk voor stuk permanent uitvallen. En uiteindelijk, uh, na gemiddeld drie jaar na diagnose... komen mensen ook uh, te overlijden aan deze ziekte... door het uitvallen van een longspier. En hoe snel kan dat gaan? Want wat mij vorige week opviel is dat ik allerlei interviews las... met Fernando Rixen. Die, die waren vermoedelijk eerder opgenomen. En daarna is toen bekendgemaakt uh, dat hij die, die ziekte had. En daarna verschenen die verhalen. Dus. Maar tijdens die interviews was er nog niet zoveel aan de hand. Kan dat zo snel gaan? Nou, zo snel kan het niet gaan. Maar wat, eh, wat vaak bij dit soort gevallen wel het, het geval is... is dat je, je krijgt bepaalde uh, uitvalverschijnselen. En in eerste instantie uh, word je door de huisarts dan teruggestuurd... met uh, slik maar een paar percentamol en uh, ga lekker slapen. Uh, dat duurt vaak dus maanden voordat er serieus gekeken wordt naar het onderwerp... en wat er nou werkelijk aan de hand is. En de diagnose is op zichzelf al een, een proces van, uh, van afstrepen. Die ziekte is het niet en die ziekte is het niet. En we zijn gelukkig in het ALS-centrum in Utrecht, waar wij met name onze financiële eh, donaties aan verlenen... is eh, een onderzoekmogelijkheid, het diagnoseproces... voor binnen één dag eh, krachtig geworden. Dus dat betekent dat wanneer er s'ochtends naartoe gaat... Eh, doorverwezen door een eh, lokale neuroloog of een huisarts... Uh, dan kun je op dezelfde dag nog weten of je deze vreselijke ziekte wel of niet hebt. Ja, u zei net een centrum, ja. maar u zei ook, er is niks aan te doen. Is er nog helemaal niets aan te doen om die ziekte te vertragen of, of te genezen? Nou, er is één, één uh, geneesmiddel op dit moment op de markt... dat uh, niet voor iedereen geschikt is... maar wat een vertraging van het proces van drie tot zes maanden kan... Uh, en verder nog niks. En dan is, volgt onherroepelijk de dood? Dan, nou, niet na drie tot zes maanden. Nee, maar, uh, maar na die drie jaar die u schrijft. Gemiddeld, ja. ja. Ja, klopt. Ja. En, en die interviews heeft hij dus vermoedelijk al gegeven... terwijl hij moeilijk kon praten. Want bij de wereld daardoor hoorde je dat hij heel moeilijk uit zijn woorden kwam. Ja, ja. Fernando heeft uh, nog eens extra pech... om het maar eens even zo uit te drukken. Het is een beetje een raar woord in dit verhaal. Uh, want hij heeft ook nog de meest agressieve vorm. Okay. En die meest agressieve vorm die start ook in de keel. Uitval van stem en slikorgaan. En uh, uiteindelijk gesneld uh, uh, doorslag richting de long, uh, longspier. Ja. Is er iets bekend over de oorzaak? Nog helemaal niks. Helemaal niet. Nee. Nee. En hoe lang is de ziekte al gediagnosticeerd? Um, dus hij is voor het eerst in 1860 door een Franse arts beschreven. En eigenlijk in de laatste decennia uh, zou je kunnen zeggen na de oorlog is er pas heel gefundamenteerd uh, onderzoek aan de gang. En wij zijn ook een van de initiatiefnemers met onze stichting van het uh, ALS-centrum in Nederland. Dat was in dat tijd gevestigd in drie uh, academische ziekenhuizen, nu uh, universitair medische centra. Ja, maar dat is 50, 60 jaar inmiddels dan. Ja, dat er onderzoek zeggen. wordt gedaan en nou, er is nog geen begin van een oorzaak gevonden? Nee, het is een buitengewoon gecompliceerd uh, fenomeen. In de eerste plaats is het, natuurlijk, het is in het neurologische gebied, bij definitie het meest gecompliceerde. In de tweede plaats, waarschijnlijk is het zo... dat het een samenloop van heel veel verschillende factoren is. Zowel van binnen het lichaam als van buiten. Want opvallend, in Italië zijn er elf uh, oud-profvoetballers die het hebben. In uh, Schotland zijn er een hoop oud-topsporters die het hebben. Is dat toevallig of zou daar een relatie kunnen zijn? Weet we niet. Is echt niet het, is, eh, het is onderzocht, maar er is geen uh, eenduidig, eenduidig beeld naar voren kunnen komen... op basis waarvan we kunnen zeggen, als je dit doet, dan... Maar u zegt het is een combinatie van factoren, vermoedelijk. Ja. Welke factoren? Van, ja, dat is juist precies de vraag. Als we, dat weten, als we dat zouden weten, dan zouden we veel oh. meer weten welke richting we het onderzoek zouden moeten sturen. Ja. Dat is een van de redenen waarom wij sinds februari van dit jaar. een heel erg groot nieuw onderzoek zijn gestart. Het zogenaamde project MINE, waarin we 30.000 DNA-profielen gaan vergelijken met elkaar. 15.000 ALS-patiënten en 15.000 gezonde controls. Die gaan we naast elkaar leggen. Iedere analyse is anderhalf miljard data groot. En die leggen we naast elkaar om te kijken waar zitten de verschillen... en zouden mogelijk mogen kunnen bijdragen aan meer achtergrond achter de oorzaak. Want u heeft blijkbaar geen idee waar u het moet zoeken. Maar hoe, hoe zet je dan zo'n onderzoek op? Hoe weet u dan zeker dat zo'n DNA-onderzoek wel zinnig is? Nou, omdat de logica zegt dat als je de twee groepen naast elkaar legt... dat je verschillen kunt vinden, zodat je wellicht meer richting kunt krijgen... en welke richting kunt we moeten zoeken. Hm. Het, is, het, is, het is buitengewoon gecompliceerd. Het is zowel van interne als externe factoren afhankelijk interne in het lichaam, wat je meekrijgt bij geboorte. En externe factoren kan van alles zijn. Bij de profvoetballers was het wellicht doping... was het wellicht vervuiling op de, op de velden... was het wellicht excessief... Of intensief gebruiken kop, van je lichaam. Nou, kop van, met, met hersenen, je kan van alles zijn. Lijkt me lastig. Het is ontzettend lastig, ja. maar wij, zijn, wij hebben ons voorgenomen als stichting... om, om daadwerkelijk het verschil te gaan maken in de zin van het onderzoek. Ja, dat is ambitieus, maar als dat dan vanaf de oorlog gebeurt... Ja, maar ja, wat groot verschil is, als ik, als ik u het beeld schets van deze stichting... Uh, we zijn inmiddels door alle succesvolle uh, acties en wat is meer zijn... zijn we vervijfvoudigd, zowel in inkomsten als in uitgaven aan, uh, aan wetenschappelijk onderzoek. En we zijn bijna inmiddels de grootste supporter van ALS onderzoek in de wereld hmm. geworden... Ja. Vandaar dat wij ook de, de, het risico hebben willen en durven aangaan... om zo'n megagroot DNA-onderzoek op te starten. Want dat kost uh, maar liefst 50 miljoen euro. Ja. En gaat u ook specifiek onderzoek doen naar topsporters? Of zegt u, we hebben echt geen aanwijzingen... dat het daar ernstiger is dan elders? Nou, wij onderzoeken alle fenomenen die op ons afkomen. Je moet dat kiezen, lijkt me. Ja, maar wij, wij proberen dat wel te bundelen. En dan moet het natuurlijk een soort kritische massa zijn. Wil het zinvol zijn om het überhaupt te onderzoeken? Nou, dat doen we door een zogenaamd PAN-onderzoek. prospectieve ALS-studie Nederland. Dat doen we samen met Ierland en Italië in dit geval ook. Waarin we heel nadrukkelijk proberen... de biografie van iedere ALS-patiënt in kaart te krijgen. Vanaf geboorte tot nu toe. Daar betrekken we dus ook het, het omveld van de patiënt bij. Hmm. Familieleden, ouders en wat iets meer. Dat ze alle informatie die mogelijke wijze van invloed zouden hebben kunnen zijn... op het ontstaan van deze ziekte, meewegen. Daar zitten inmiddels 6000 vergelijkende ja. onderzoeken in. En daar hebben we nog niet één parallel in kunnen vinden. Om even aan te geven hoe ongelooflijk gecompliceerd het is. Ja. Ja. Ja, maar dan, maar daarmee ja, stoppen we er niet nee, meer Je weet dan niet meer waar je zoeken moet? Toch? Ja, wel, jawel, jawel, jawel, jawel. dat er gaat wordt gewoon wordt, door. In de diepte wordt er gewerkt. We doen inmiddels in Nederland in het ALS centrum meer dan 46 verschillende onderzoeken. En eh, daar, daar is de hoop dat we daar daadwerkelijk, eh, ondersteund door het grote mijnonderzoek, nou, dit verschil gaan maken. Maar waar is die hoop dan nog gebaseerd? Nou, op de, op de, op de, ja, je zou kunnen zeggen op de diepte die we nu kunnen verwezenlijken... omdat we er veel meer geld voor beschikbaar hebben. Dus we kunnen veel breder, dieper onderzoek doen... dan we in het verleden hebben kunnen doen. Zijn er ook erfelijke factoren? Ja, 5% is in principe erfelijk belast. Dus als men uh, ALS uh, gedigitaliseerd heeft, dan zijn wij in staat... om het gen te bepalen wat verantwoordelijk is voor die familiaire component. En dus ook bij de kinderen van de betreffende patiënt na te gaan... of zij datzelfde. Of ze dezelfde gen hebben. Ja. Ja. En, van en dan is er Rikse. een verhoogde kans. Hm. Fernando Riksen heeft net een boek uitgebracht. waarin hij ook vertelt ja. over dat hij heel veel gedronken heeft. en veel ja. drugs heeft gebruikt. Kan dat van de invloed zijn? Het zou kunnen. Het zou kunnen. wordt ook zeker onderzocht nu. Ja. U had een vrij schokkende campagne de afgelopen jaren. waarin ja. u mensen aan het woord liet. en er stond erbij: wij zijn er nu niet meer. Ik ben inmiddels overleden, is de campagne. Ja. Ja. Gaat dat nog door? Ja, die gaan nog door. We zijn ook al bezig met een vervolg. Om, uh, om meer tot activatie op te roepen. De achtergrond van de eerste campagne was natuurlijk... Uh, Nederland uh, bekendmaken met wat is ALS, hoe belangrijk het is... dat er wat aan, aan gaat gebeuren. Dat is, daar zijn we toen geslaagd. We hebben nu inmiddels een 90% naastbekendheid in Nederland. En wat is de volgende stap dan? De volgende stap is meer tot activatie oproepen. Mensen activatie echt vragen, van... activatie, mensen vragen, help ons mee, vecht mee. Zoals we de vraag ook bij Fernando hebben neergelegd... vragen we iedereen in, de, in Nederland, help ons mee. En wordt dat weer deze Wordt dat weer iets schokkends nou, voor ons? Daar kan ik nog niet te veel over zeggen... maar het zal zeker de media gaan halen. Goed, wij gaan weer naar live muziek. Danny Vera, jouw grote inspiratiebron is Elvis Presley... en eerlijk gezegd lijk je ook wel een beetje op hem. Althans, je haar. Is dat bewust? Ja, ik wil heel graag Elvis Presley zijn. Ja. Nee. Dus ik, hij leeft ik, toch? Nee, nee, toen ik dertien was, uh, was ik heel groot fan van Elvis. En toen heb ik mijn haar zo gekampt en dat heb ik maar zo gelaten. Dat is altijd ik, zo gebleven. Ja, ik vond het goed bij de vorm van mijn hoofd staan. Ja, nou, het staat goed hoor, <laughs> absoluut. Wat ga je voor ons zingen? Uh, ik speel uh, The Devil's Son voor jullie speciaal. Ik can be the one you want.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 Dankjewel Danny Vera. Ibrira, Ibrahim Bijbinga, u bent jongerenwerker in Amsterdam... en praat met jongeren die van plan zijn om naar Syrië af te reizen... om de djihad te voeren. Laten we om te beginnen even luisteren naar zo'n Nederlandse djihadist... die in maart van dit jaar zijn verhaal deed in het tv-programma De Vijfde Dag. Ik hoop natuurlijk mij aan te kunnen sluiten bij Jamal al-Nusra... in uh, een islamitisch verzetsleger in Syrië. Helaas, laatste serie. En waarom zouden jullie niet vechten op de weg van Allah en ten verdediging van de onderdrukte, van de mannen en de vrouwen? Hoe kan je stil blijven zitten terwijl je ziet dat jouw zuster wordt verkracht? Dat jouw broeder wordt onthoofd? En de beloning die je vooruitzicht staat is de verlof van Allah heel groot. Komt dat overeen met het beeld dat u hebt van jongeren die u wel eens spreekt? Een gedeelte. Een gedeelte. Wat wel en wat niet? Nou, over het algemeen is het uh, dat deze jongeren niet 1, 2, 3 uh, de publiciteit zoeken wat uh, de jongeren die u nou aanhaalt, wel bijvoorbeeld op YouTube... Uh, wat boodschappen heeft, uh, heeft ingesproken, uh, zich ook laat filmen... en uh, zich ook uh, laat uitnodigen door, uh, door uh, televisiezenders... om nee. zijn verhaal te doen. Niet dit verhaal, nee. maar wel ander, ja, net voordat hij uh, heeft afgereisd... heeft hij ja, nogal wat contact gehad. En de meeste jongeren die echt willen gaan... die gaan gewoon onder de radar zitten. Ja, dus die, die willen eigenlijk niet zoveel. Die maken uh, zich niet bekend. Willen ze wel met u praten dan? Ja, of dat, wel, mij wel. dat wel. Ja. Ja. En, en waarom zijn ze zo positief over die strijd in Syrië? Wat spreekt ze daar zo aan? Nou ja, goed, uh, deze meneer is met een andere intentie naar die landen gegaan. En eigenlijk misschien wel met precies hetzelfde argument van, ja, potverdorie, wat gebeurt er allemaal? Weet je wel, het raakt die jongeren ook, ook heel erg. Oh, al het bloedvergieten, al die de verkrachtingen, et cetera... en de gedragingen van die, van die dictator, de Assad. Dus zij vinden het een legitieme st strijd om, in plaats van vrijwilligerswerk te doen... zich echt te mengen in de strijd. Ja, ze vinden echt dat dat onrecht bestreden moet worden. Daar komt het dan weer. Ja, snapt u ze? Nou, een gedeelte, uh, kan ik het begrijpen uit de emotie... Uh, ja, Nederlanders gaan dan een actie op, op touw zetten... om met name op de humanitaire zaken in te gaan zetten. En deze jongeren denken door, door middel van zichzelf aan te bieden... in die strijd, daar een wezenlijke bijdrage te gaan leveren. En, ja... Dat, dat stel ik wel ter discussie. Als, ja, want, als je net wat, van het MBO afkomt of je hebt je diploma nog eens niet afgemaakt, dan heb je daar een heel opzaam te zoeken. Daar. Ja, want hoe, hoe gaat zo'n gesprek? Stel, ik ben dan zo'n jongere die zegt: nou, uh, Ibrahim, ik, uh, ik overweeg naar Syrië af te reizen. Wat, wat zegt u dan tegen mij? Nou, dat zal uiteindelijk na nou, het vierde of vijfde gesprek zal dan zijn. Oh, maar dat is nee, nee, okay. nee, kijk, Over het algemeen gaat het gewoon over hele basale zaken. Van nou ja, waar ben je allemaal mee bezig? Je valt op. Uh, je valt ook uh, op in, in de moskee, dat je dingen zegt. Je valt op uh, door je internetgedrag. Uh, ik zie je op Facebook, zie ik jou reageren. Je zit bij een vriendenclub, je vriendenclub, zit je aangesloten, die actief de, de strijd propaganderen. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Nou, dan zeg ik, nou, ik, ik maak me heel erg boos over wat er in Syrië gebeurt. Ja. Ik wil daar naartoe. Ja, dan, dan moet je toch even gaan hebben van waarom wil je dat natuurlijk? Wat is jouw intentie om daar naartoe te gaan? En wat kun je daar, wat kun je daar leveren? Kijk, als je bij wijze van spreken een, een Tsjechain bent van 36 jaar oud en je hebt een militaire ervaring, dan kan ik zeggen: Nou ja, goed, daar kan ik me iets, iets bij voorstellen. Maar als jij je, je school nog eens niet hebt afgemaakt. Uh, je zit hier een beetje in een soort van sociaal isolement, zit uh, je. Nee, dat zit Elsbeth niet. Nee, maar die jongeren zeggen dan: Ja, maar Allah vraagt het ook van me. Want ze gebruiken natuurlijk vaak religieuze argumenten. Ja, dan zou ik. Ja, uh, ik probeer nooit uh, de religieuze discussie met ze aan te gaan. Dan zou waarom ik zeggen. Nee, omdat uh, het uh, helemaal niet uh, interessant is voor die jongens uh, om, om, uh, om vanuit welke invalshoek dan ook daarover te discussiëren. Met name is het, is het is hun de emotie wat er op YouTube speelt en daar zoeken ze dan een ideologie bij. En dan is de meest sexy uh, ideologie is nou zeg maar die, die Al-Qaeda-gelinkte uh, groepjes. Hè? Dat maar het zijn is niet zo mannen. dat zij zelf vanuit hun eigen moslimovertuiging tot zo'n zo beslissing komen, zegt u eigenlijk? Tuurlijk, maar. Uh, zij, zij zien zichzelf geheel als, als, als onderdeel van die hele moslimgemeenschap. Uh, maar dan specifiek op Syrië. Want ik, ik hoor nog geen jongen die praat over Malië. Of over de Filipijnen. Of, of dat ze naar Burma uh, willen, willen gaan. Nee, het is specifiek. Het is het Syrië, ja, en dat komt omdat dat op YouTube zo prominent. Nou, ik denk dat ze dat veel van die jongens ook een Marokkaanse of Arabische achtergrond hebben en dat ze zich daar meer vereenzelvigen dan bijvoorbeeld met de Caucasische Blanke Tsjetjenen. Kunt u iets doen om het uit het hoofd te praten? Ja, ja, ja, ja, ja. Hoeveel heeft u er al tegen gehouden, denkt u? Nou, ik heb ook jongeren in de gevangenis bezocht. Uh, maar dat was niet voor de, voor de strijd in Syrië maar die waren wel hier heel erg bezig met, met radicalisering en daar zijn ze ook voor opgepakt uh, uiteindelijk kun je wel veel zaken uit, uit zijn hoofd praten wat ze zichzelf aanleren kun je ook afleren ja, maar wat voor argumenten gebruikt u dan Als u nou, van... ik, ik probeer gewoon te kijken nou, van wie heb ik hier voor me Kijk, als iemand wil gaan, gaat hij. Ja. Uiteindelijk gaat hij gewoon. Mm -hmm. Maar vaak is het ook een, een soort verkapte vraag voor, voor, voor aandacht. Een, een soort verkapte identiteitscrisis... Uh, uh, waarbij ze zich heel erg solidair voelen met, met mensen die daar problemen hebben. Terwijl dat ze zelf hier in Nederland in feite ook problemen hebben. Dus ze projecteren iets en ze willen daar... dat ze hier vaak ook ja, weinig kansen uh, zelf nemen... Uh, ik heb nog geen, nog geen jongen bank tegengekomen die een universitaire opleiding heeft afgemaakt. Nee, dus het is, het is vaak een combinatie het van... Er zijn geen, geen geslaagde mensen Nee, het is een combinatie van eigen problematiek. En, en kan ja. je dan door die problematiek aan te pakken... mensen ervan weerhouden om te vertrekken? Kijk, de mensen die echt willen gaan, die blijven onder die radar. Die zullen alles in het werk doen, et cetera. Of, uh, uh, of die maken daar een opmaat naar om, om, om weg te gaan. En ik heb nog niet 1, 2, 3 zo de indruk dat, dat het een ontzettend groot probleem is. Maar we hebben wel een probleem hier in Nederland. Hè? Ja, heeft het... zich met name ook in Zoetermeer heeft zich dat al Ja, eh, want daar, daar, daar trekken ze nu 80.000 euro uit... om, ja. om, om, om, om deze jongen op te sporen. Ja. Letten we er genoeg op in Nederland? Hebben we er genoeg aandacht voor? Ja, kijk, dat sluit dus uh, wel ter discussie. Ik vind dat de gemeente Amsterdam dat ontzettend goed heeft gedaan... om uh, voor uh, en ook na, in de nasleep van de moord op Theo van Gogh... dit een blijvende pijler te maken in het, in het beleid uh, over radicalisering. Uh, maar ook uh, mijn werkgever krijgt ook, uh, uh, krijg ook uh, verzoeken om bijvoorbeeld in Haarlem... en dan kom je bij een rechtsextremist uh, daar terecht. Dus het is een heel breed scala. Mm -hmm. Dus de gemeente uh, Amsterdam doet het goed, maar algemeen ja. in Nederland? nou Ik vind het heel vreemd dat de, dat de burgemeester van Zoetermeer uh, heeft verklaard... van ja ik wist eigenlijk helemaal niet wat aan de hand was. Het komt als een, als een donderslag bij heldere Hemel. Is dat naïef? Dat, ja, vind ik wel. Uh, en misschien is het niet echt naïef, misschien is dat wel ook gewoon het echte verhaal. Uh, dat uh, jongerenwerkers, leraren, docenten... allemaal signalen hebben gezien. Uh, sommige van die jongens uit Zuidermeer... die waren ook uh, prominent aanwezig bij de Sharia voor Holland uh, demonstraties... of de NIKAP, et cetera. Nou, ik zou als buurtregisseur of als buurtbrigadier of als jongerenwerker of als docent... en ik zou zeggen van, hé, hey, ik zie daar uh, Moerat en die ken ik nog van vroeger. Ik ga dus even een keer mee praten. Wat, is, wat, wat doe je daar met die jongens van Sharia voor Holland? Uh, er, hoe gaat het nou met je? Ik heb je een tijdje niet meer gezien. Je hebt nou een baard. Je loopt in Gamis rond. Uh, hoe gaat het met je? Hm. Ja. In België worden jongens als ze terugkomen opgepakt. Ja. Zouden we dat ook moeten doen? Je zou je altijd wel, eh, als ik de overheid zou zijn in deze kwestie, zou ik wel de jongens om een, om een vriendelijk doch dringend gesprek gaan vragen. Maar ik heb het idee dat ze daar echt strafbaar zijn en worden opgesloten. Uh, ja, dat is, dat is aan de wetgever te bepalen. Dus dan u, moet je vindt, dat doen. Zou dat helpen, denkt u? Nou, ik weet niet of het helpt. Uh, ik denk wel dat je daardoor wel een hele hoop informatie kan krijgen. Uh, tenminste, wat ze willen loslaten over hoe het daar uh, gaat, et cetera. Maar ik heb geen indruk, hè, om meteen over even die romantiek uh, tegen de grond aan te slaan. dat ze daar een hele voorname rol hebben daar in, in, in Syrië. En die jongens moeten. Jongens zelf? Ja. ja, helemaal niet. Hebben, helemaal ze hebben niks. Verkeerd beeld, de jongens hier een verkeerd beeld van wat ze daar voor rol kunnen spelen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze zich meteen vereen zelf met de, met de leeuwen van de Tawhid. En de leeuwen weet ik veel wat allemaal. Maar uh, je hebt geen militaire ervaring. De taal ben je niet 1, 2, 3 machtig. Ik denk dat je gewoon kan beginnen met, met, met, het, met, het, met het loopwerk daar. Koffie halen waarschijnlijk. Nou ja. Maar ja, dat uh, je, vinden ze misschien niet erg... als dat ideologische motieven nou, gebeurt. Nou, maar ze worden ook niet gebruikt voor propaganda doeleinden. Dus ze hebben daar eigenlijk gewoon helemaal geen, geen, geen, geen vinger in de pap te brokken. Daarover. En ze kunnen ook schijnbaar ook weer terugkomen. Maar dan is het blijkbaar misschien ook wel een goed idee... Om om jongeren die daar geweest zijn eens even als voorbeeld te stellen... voor degenen die nog weg willen gaan. Ja, als ze willen. Ja. Als ze willen. Er zijn een paar die, die terug zijn gekomen... en die willen dus alle media wel eens nou ineens schuwen. Misschien ook omdat uh, ja, ze misschien door hun eigen vrienden... niet meer serieus worden genomen of niet meer populair zijn. Dus ja, het is misschien ook wel voor de jongens in kwestie... Uh, uh, goed om buiten de radar te blijven. Want misschien is er ook wel sprake van intimidatie... vanuit Nederland tegen die jongens. En wie doen dat dan? Nou, er zijn jongens die, die, die, die dat wel dat beeld willen groothouden van... als wij daar naartoe gaan, dan kunnen wij hier in Nederland... tegen alle andere imams zeggen dat jullie geen echte imams zijn. En alle moslims, dat er zijn maar net moslims En wij zijn de echte, want wij gaan op voor, voor de strijd... en wij gaan vooraan in de strijd. De Gouden Garde is de felbegeerde titel van het beste kookboek van het jaar. Zo na het nieuws van drie uur, drie koks hier aan tafel... die kans hebben zijn op de Gouden Garde 2013.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 Zo ben je direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is. Wil je meer informatie of weten of jouw mobiel afgeschikt is? Kijk dan nu op nlalert.nl. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet.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 Bekijk op Audi.nl ook het speciale winterbandenaanbod.